Het is 7 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. Oekraïense media melden dat president Yanukovych de hoofdstad Kiev heeft verlaten. Hij zou zijn vertrokken naar Kharkov, de tweede stad van het land... in gezelschap van drie vertrouwelingen. Het bericht is niet officieel bevestigd... en er zijn ook geen tekenen dat Janukovic in Kharkov is aangekomen. In de stad wonen veel aanhangers van de president. Radicale demonstranten in de hoofdstad eisen dat de president nog vanochtend aftreedt. De regering van Janukovic en de oppositie bereikten gisteren een akkoord... onder meer over vervroegde verkiezingen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 Moestefani wil weten of mensen homoseksueel geboren worden. Als dat bewezen is, zou de wet herzien kunnen worden. Onder meer Nederland heeft gedreigd met sancties als de anti-homo-wet in Oeganda van kracht wordt. De staking op de luchthaven van Frankfurt is voorbij. Veiligheidspersoneel had het werk neergelegd om een loonsverhoging af te dwingen. De staking heeft 21 uur geduurd. Het vliegverkeer komt weer langzaam op gang. Voor gestrande reizigers waren veldbedden neergezet.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 Het weer eerst nog wat buien, vanmiddag geregeld zon. Het wordt vanmiddag 10 graden, morgen en maandag droog en zonnige periode. Temperatuur loopt nog iets op en plaatselijk wordt het 12 graden. En nog steeds willen ze niet weg. De mensen op de Maidan. We spreken zo Gertjan Dennekamp, verder Benno L, Venezuela... de kijkcijfers tijdens de Olympische Spelen... en een bijzondere man in het leven van de nieuwe Italiaanse premier. Het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 22 februari. De sfeer op het onafhankelijkheidsplein in Kiev blijft gespannen. Voor veel demonstranten gaat het akkoord dat gisteren werd gesloten tussen de oppositie en de regering niet ver genoeg. Ondertussen gaan er geruchten over een mogelijke vlucht van president Janukovic naar Kharkov, zijn thuisbasis in het oosten, vlakbij Rusland. Verslaggever, Gertjan Dennekamp is in Kiev. Gertjan, wat weet jij van dat uh, gerucht? Nou, bar weinig eigenlijk. Er gaan de wildste geruchten. Hij zou zelfs al naar de Golfstaten zijn gevlucht. En een andere variant was dat hij naar Garkov zou zijn gegaan... en dat hij daar gewoon is omdat er een congres wordt georganiseerd. Waar die uithangt, weten we niet. En hij heeft er zelf ook niks officieels over gezegd. Nee, nou zijn er ook nog andere geruchten. Namelijk dat Julia Tymoshenko, de oppositieleidster die vastzit, dat hij snel zou vrijkomen. Is dat zeker? Uh, het parlement heeft dat besloten en met een ruime meerderheid heeft men uh, besloten dat de daden waarvoor zij in de gevangenis zit uh, niet meer strafbaar uh, zijn. Dat uh, zou kunnen betekenen dat ze op korte termijn vrijkomt. Dat betekent nog wel dat de president die wet ook moet tekenen. Uh, en als hij dat niet doet dan moet het parlement weer uh, uh, besluiten met een grotere meerderheid. Uh, uh, of met dezelfde meerderheid eigenlijk om de president te overroelen. Uh, maar dat is misschien toch uh, uh, een formaliteit. Uh, Timoshenko, uh, die zit in de gevangenis... Uh, is, uh, in 2010 heeft ze nipt verloren van uh, Janukovych in de presidentiële verkiezingen uh, toen. Maar haar gezondheidssituatie is ook heel erg slecht. Dus het is de vraag of zij echt op korte termijn... een factor van belang zal zijn in de Oekraïnse politiek. Maar symbolisch was het wel heel belangrijk dat het parlement zo snel... na het akkoord besloot dat ze eigenlijk vinden dat uh, Timoshenko vrij moet komen. En uh, ja, de vraag is of dat echt gebeurt. Uh, daarvoor is ook nog de handtekening van de president nodig. Ja, begrijp ik. Ondertussen blijven de mensen wel op het plein zitten. Zeker, er was gisteren ook absoluut geen sprake van een uitgelaten sfeer... en een overwinningsroes, helemaal niet zelfs. De meeste mensen die vinden de mooie punten uit het akkoord heel mooi... maar de steen des aanstoot is toch dat de president nog steeds de president is. En dat is voor de mensen op het plein echt onverteerbaar. En zeker gisteravond, want gisteravond was er een indrukwekkende ceremonie op het plein uh, waar uh, verschillende kisten met slachtoffers uh, van de schietpartij eerder deze week uh, naar het plein werden gebracht dat er een mis werd gehouden om de mensen te herdenken en vervolgens vanaf het plein werden ze door de stad uh, gedragen naar een plek elders in de stad dus het was een indrukwekkende ceremonie waar voor veel mensen ook een herinnering dat uh, uh, de mensen die gestorven zijn, gestorven zijn voor de strijd en dat degene die verantwoordelijk is voor hun dood eigenlijk niet kan blijven zitten en dat bleek ook wel toen een van de oppositieleider Klitschko op het podium kwam gisteravond... om uit te leggen waarom het akkoord nodig was. Dat hij uh, daar eigenlijk met weinig sympathie en enthousiasme... werd uh, ontvangen en werd gefloten en werd zelfs een beetje geboet. Um, uh, want dat was absoluut niet het moment om het akkoord te vieren. Gisteravond was echt nog het moment van de herdenking van de slachtoffers. En dat werd eigenlijk ook een heel pijnlijk moment... waarbij ook heel duidelijk werd dat heel veel mensen op het plein... helemaal niet van plan zijn om dit akkoord te steunen... zolang Janukovic nog op zijn plek zit. Ja, daarmee is de spanning nog niet weg. Um, ondertussen vragen we ons ook af wat Rusland gaat doen. Want de Russen waren wel betrokken bij die onderhandelingen uh, gisteren. Ja, maar ze hebben niet gesteund. En ook dat is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel. Dat uh, de Russen eigenlijk de handen nog vrij willen houden. En dat maakt het deal misschien ook onzeker. Aan de ene kant heb je op het plein de radicalen. Die uh, uh, ook al hebben aangegeven dat ze dit onvoldoende vinden. En er waren zelfs geruchten van, nou ja, we zet, stellen een deadline. En Janukovic moet voor morgen, vanochtend tien uur uh, uit uh, zijn uh, ontslag hebben genomen. Anders zetten we de aanval in. Dus die harde kern aan de ene kant heb je. En tegelijk heb je aan de andere kant. Zeg maar Rusland die toch een beetje de gemoederen aan de Russische kant probeert, uh, uh, of althans daar gevoel voor heeft. En, en ook steun voor Janukovic, dat merk je ook in Russische media, um, die eigenlijk Janukovic nog steeds uh, steunen. En dat blijft een soort van padstelling. Het was natuurlijk beter geweest voor de deal als iedereen aan boord is, uh, was bij de deal. En dat is niet het geval. En dat betekent ook dat het vandaag uh, en gisteravond ook totaal geen uitgelaten sfeer is. Van we zijn er nu uit en de spanningen zijn weg. Alles behalve dat. Dankjewel, Gertjan. jan Dennekamp vanuit Kiev. Over die rol van Rusland praten we zo'n half acht verder met Helga Salomon, Rusland-kenner. En na acht uur hoort u nog Kisia Hekster, die in een ander deel van Oekraïne is. Het rommelt in Venezuela. Demonstraties, een incident bij het consulaat op Aruba. En een cameraproef van CNN die belaagd werd door politie en burger. They dispersed the crowd by driving straight through them and then stopped where we were, pulled guns on us, put guns in our faces, saw our camera equipment and proceeded to take all that equipment away. We trying to get that back. We understand from one of the National Guard majors that the perpetrators may actually have been plainclothes cops. Ja, onder bedreiging met vuurwapens. Ik wil al veel te snel. Moest die ploeg vervolgens de camera's inleveren. Zometeen hoort u er meer over van correspondent Mark Bessem's. Eerst Benoel, want Benoel mag blijven waar hij is. Ondanks dat omwonenden van de apollo laar in Leiden hem liever zagen gaan. Burgemeester Limverink ziet in de ontstaande onrust... geen reden om een andere plek voor hem te zoeken. Hij vindt het verantwoord om Benoel in de seniorenflat te laten wonen. Maar daar denken niet alle inwoners van Leiden hetzelfde over. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Hij heeft al eerder bij ik geloof een speelplek of een school staan... kijken naar kinderen. Dus daar geloof ik echt helemaal niks van. Hoe weet u dat laatste? Dat heb ik gehoord van een...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 op een moment dat iemand uh, ergens gehuisvest wordt... dan denk ik dat het goed is dat je redelijk snel... de drekomwonenden daarover informeert. Chef van Genep was dat in gesprek met Rien Kamer van Genep, de directeur van Reclassering Nederland. Na acht uur hoort u een reportage van Karin Alberts... over de maatregelen die de burgemeester heeft genomen in de buurt. Venezuela. De onrust in Venezuela die duurt maar voort. De protesten gaan door en de regering is woedend over de berichtgeving... door het televisiestation CNN over de onrust in het land. Ook was er nog een incident bij het Venezolaanse consulaat op Aruba. We gaan daarover praten met onze correspondent Mark Bessoms. Mark, wat is er allemaal aan de hand? Ja, het blijft erg onrustig. Hè. De protesten gaan door. Het officiële dodentaal van de onrust van de afgelopen tien dagen... Er stond gisteren nog op acht, maar het lijkt er wel op dat daar vannacht nog twee slachtoffers uh, uh, bijgekomen zijn. Want de laatste media die melden dat uh, een betogen die een paar dagen geleden in elkaar geslagen zou zijn door militairen, dat die vannacht is uh, bezweken aan zijn verwondingen. En rond een wegblokkade van oppositieleden werd uh, een motorrijder gedood. Maar uh, niet de en ook vandaag uh, lijkt het niet uh, rustig verdacht te worden. Um, de oppositie heeft opgeroepen om vandaag in heel het land weer de straat op te gaan. En er zijn ook protesten de rest van de wereld uh, in Amsterdam bijvoorbeeld vanmiddag. Ja, en dan is dat het probleem met CNN. Ik zei al, ze zijn woedend op CNN. Wat heeft CNN in hun ogen verkeerd gedaan? Ja, het, het gaat vooral om de spaans talige tax met het Amerikaanse televisie-station. Uh, het is natuurlijk ook een Amerikaans station dat, dat maakt uh, de relatie sowieso lastig. Um, en, en CNN en het Spaniol, die besteden ontzettend veel aandacht aan de protesten de afgelopen dagen... Eh, ...teveel naar de smaak van president Maduro... ...dat zei hij donderdag nog... ...en zo te horen wat zijn aanhangen het daarmee eens. CNN. En <tie> CNN... ...las 24 horas del día ...su programación es programación de guerra. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No asento propaganda de guerra contra Venezuela. Fuera de Venezuela, CNN. CNN, die zet, CNN zet 24 uur per dag oorlogsbeelden uit. Uh, zijn zei Maduro: ze kunnen vertrekken, we hebben genoeg van die oorlogspropaganda tegen Venezuela. Weg uit Venezuela. Dat zei de president op donderdag. Vrijdag gisteren, dus, werden de vergunningen voor de CNN-ploegen ingetrokken. Een president die was al op weg naar huis en die zegt ook dat ze in lastige gevallen door Venezolaanse militairen op het vliegveld um, gisteravond laat, Een paar uur geleden. Hmm. ...tijdens zo'n heel lange persconferentie van drie uur... ...zijn het ineens dat CNN toch nog mag blijven. Ook al wordt het signaal misschien geblokkeerd. Nou ja, het is een vreemd en bizar verhaal... ...maar wel heel illustratief voor alle problemen... ...die journalisten tegenwoordig in, in, in uh, Venezuela ondervinden. Ja. De pers wordt steeds vaker tegengewerkt. Goed, dat, uh, dat concentreert zich dan enigszins op CNN. Maar dan heb je ook nog dat incident... ...bij het Venezolaanse consulaat op Aruba. Wat is daar nou gebeurd? Ja, voor zover de feiten bekend zijn, uh, gisternacht reed een auto het gebouw in van het consulaat van Venezuela uh, op Aruba. Nou, de chauffeur, dat was een Venezolaan, die is uh, gearresteerd. Er was flinke schade en uh, de politie op Aruba, uh, die zegt dan eigenlijk alles erop wijst dat het een ongeluk was. Maar uh, de Venezolanen, die spreken toch echt van een aanslag. De minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela, uh, die maakte meteen een aantal maatregelen bekend. ...presidente de Repubblica, ja, Nicolás Maduro, ha instruido el cierre de los consulados de Aruba, Curaçao y Bonaire hasta tanto. El reino de Holanda no garantice la seguridad de los bienes y las personas. De minister zei hier dat president Maduro opdracht heeft gegeven de consulaten op Aruba, Curaçao en Bonaire te sluiten... Zolang Nederland uh, de veiligheid van mensen en goederen niet, hè, mensen en goederen niet kan garanderen. Maar nou, Venezuela, Venezuela wil ook uh, dat die Venezuelaanse chauffeur, uh, de man dus die, die zeg maar, uh, tegen het consumaat opbotste, dat die wordt uitgeleverd aan uh, Venezuela. En ze hebben zelfs ook de ambassadeur, de Venezolaanse ambassadeur in Nederland, uit Den Haag teruggeroepen naar Caracas voor overleg. Kortom, ze nemen het kennelijk erg serieus. Dankjewel, Mark. Mark Bessems was dat. Het is kwart over zeven geweest. Olympische Winterspelen die waren de afgelopen weken een enorme hit op televisie. Miljoenen mensen volgen dagelijks de jacht op de gouden medailles. Zorgt ook voor een grote belangstelling, een extra belangstelling van adverteerders. Bijdrage van economieverslaggever Jeroen Schutheiser. De vader die ik heb verloren, het is gewoon Dat je dan dit, dit mag meemaken is gewoon geweldig. En dan moet hij toch onderweg zijn naar een tweede gouden medaille. Ben je geneigd te zeggen, Sven de Menkramer, 16... 66. René van Dammer, kijkcijfer, expert van de publieke omroep. Ja, dat is inderdaad boven verwachting. Er, er wordt voortdurend massaal gekeken, vooral als er geschaapst wordt. En het is niet alleen in de weekenden dat er veel gekeken wordt, maar juist ook op werkdagen. Dat is nieuw. Dat er op werkdagen zoveel naar sport gekeken wordt... of überhaupt naar de tv gekeken wordt, dat is vrij uh, nieuw. Het kan haast niet anders of Wust uh, gaat hiervoor goud. Natuurlijk, er komt nog een rit, er komt nog een Nederlandse. En hoeveel keken er de afgelopen weken? Het zat bijna voortdurend boven de 2 miljoen als er geschatst werd. Met als absolute uitschieter afgelopen dinsdag... de 10 kilometer voor mannen, 4,5 miljoen kijkers. Vlak daarvoor zat de rit met Bergsma. Daar keken 4,2 miljoen mensen naar. Het is een superrace van Bergsma. Met een tijd onmogelijk geacht. 12:44:45. 45. Dat is een wereldrecord. Laaglandbanen. Het is... We kijken een... ook naar is... dwijlpauzes. We is... kijken zelfs naar dwijlpauzes. We kijken ook naar uh, sporten die uh, in de slipstream... van dat schaatsen worden uitgezonden. Als er dan uh, na het schaatsen... Een kwartier lang bobsleeën is, dan kijken er ook 2,3 miljoen mensen naar. Als de duo-rodelen voor mannen is. Uh, aan het eind van de middag na het schaatsen, 2,1 miljoen kijkers. perst er nog een sprintje uit en rijdt een geweldige tijd. Kijk toch eens, 4-0-0-34 paanrecord. En meneer Van Damme, dit zijn alleen de cijfers van mensen die thuis voor de televisie zaten. Ja, klopt. Dus in hoeverre er buiten de deur gekeken is, uh, op het werk, dat zit niet in deze cijfers. Dit uh... kan toch niet meer stuk? Zeldzaamster de race. Zoveel kijkers, dan wordt het ook interessant voor adverteerders. De reclameblokken van de Ster zaten dan ook nagenoeg vol. Ook in de middaguren. Gaandeweg de Spelen ontstond er zo'n drive... te vergelijken met een WK-voetbal. Daar wilden opeens alle adverteerders bij zijn. Wij zijn er voor de sporters die vallen. En voor de sporters die opstaan. P&G. Trotse sponsor van Moeders. Oh, ik begin keelpijn te krijgen. Had ik maar keelsnoepjes. keelsnoepjes. Tijdens de spelen kostte een spotje van 30 seconden... op bijvoorbeeld dinsdagmiddag bijna 15.000 euro. Dat is 31 keer zoveel als op een normale dinsdagmiddag. Maak je stamppot ook eens met onze boeren scharrel rookworst. Lekker hoor. Kortom, de ster is niet ontevreden. Nou, Jorrit, ontzettend gefeliciteerd. Ongelooflijk, toch? Ja, zeker... Uh... Ik ben eigenlijk een beetje onder. eronder. Maar uh. het bezinken. En dan uh, huilen en juichen, hè? Uh, kom wel, kom wel. Dank je wel. En hoeveel mensen er naar Radio 1 hebben geluisterd... naar Radio Olympia de afgelopen weken. Ja, dat moet u nog even op wachten. Dat horen we over ruim een maand. De Olympische Spelen gaan natuurlijk verder. Uh, zo dadelijk komt Nicolien Sauerbrei. Wat zeg ik? Ze is volgens mij al in actie. En Edwin Cornelissen, hij hangt. Dat is radiotaal voor We hebben verbinding met hem. Edwin, Nicolien Sauerbrei. Hoe brengt ze het er af? Ja, ze heeft uh, haar tweede run zojuist uh, gehad. En uh, waar we naar de eerste run dachten... Van, nou, dat wordt een heel lastig verhaal om de kwalificatie te overleven. Het gaan om twee runs op tijd. Uh, hij heeft het uh, in de tweede run nog toch behoorlijk gedaan. Ze staat op het moment 16 tussenklassement. Totaal komen er 32 uh, boordsters in actie. En uh, de beste 16 gaan door. Uh, echte conclusies kunnen we nog niet uh, trekken... omdat uh, ja, de wedstrijd nog gaande is... en er nog wel de nodige boordsters in actie komen. Maar ze heeft in ieder geval uh, een uh, wat betere indruk achtergelaten... dan in de eerste run. Want ja... 24ste even tussenklasse met haar 1 run, dat was natuurlijk niet best. En dat zou toch betekenen dat haar carrière als een soort van nachtkaars uit zou zijn gegaan. Ja, dit biedt dus nog perspectieven, maar helemaal zekerheid hebben we nog niet. Michelle Dekker stond er op basis van haar eerste run best behoorlijk kort, dus rond zijn dertiende. Op dit moment heeft ze haar tweede run net voltooid en staat zij nu zesde. Dus Nicolie Sauerbrei iets gezakt. Dus uh, lijkt het erop dat Michelle Dekker ook een aardig vooruitzicht heeft... als het gaat om het bereiken van uh, de finale rondes... die uh, over een uurtje of wat worden afgewerkt later op de dag. Uh, maar goed, de eerste stap die je dus moet zetten in deze wedstrijd... is het overleven van de kwalificaties. Uh, ik denk dat Michelle Dekker redelijk safe is... en hoe het met Nicolin sauerbrei gaat aflopen, dat moet ik nog even zien. Ja, wat heb jij bij de hand? Hoeveel runs er nog zijn? Oftewel, hoeveel dames er nog naar beneden gaan? Ja, het nou, ik, ik, ik, hele lijstje heb ik hier niet voor de boel, maar ik denk dat we nog een uh, stuk of in ieder geval wel uh, tien of twaalf nog krijgen. Uh, dus uh, we zijn nog niet aan het eind. En uh, ja, dus het is eventjes afwachten tot ze allemaal geweest zijn... voordat we definitief de balans kunnen opmaken. Ja, want we willen altijd meerekenen. Als het tien is, dan is ze wel al geplaatst. Maar bij twaalf moeten we nog even geduld hebben. Edwin, jij meldt je zo dadelijk weer. Want we zijn reuze benieuwd of de dames zich plaatsen inderdaad voor de volgende ronde. Edwin Cornelis, was dat vanuit Sochi. Tijd om eventjes rustig adem te halen om acht minuten voor half acht. Raccoon took a hit.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 Dat. Het is vandaag de dag van Matteo Renzi. Met 39 jaar, de jongste premier die Italië ooit kende. Zijn regering wordt vanochtend beëdigd door president Napolitano. En daarna kan de premier aan de slag. Renzi hij komt uit de Toscaanse hoofdstad Florence... waar hij bijna vijf jaar burgemeester was en ongekend populair. Correspondent Rob Zoutberg ging naar Florence en hij sprak met Tony. En Tony is zijn kapper. Hola. buongiorno. Buongiorno. Bonjour. Plesieren Tony. Tony in de kapperszaak in Firenze, thuisstad van Matteo Renzi, die jarenlang geknipt is door Tony. Hij is hier altijd naartoe gekomen om zijn haar te laten knippen. Zullen we stellen Matteo van die capelli più Ik wil het net als Matteo Renzi, hè? Nee, maar. We ik Matteo Renzi nog We gaan even kijken hoe, hoe kort het gaat worden. Andiamo. Questo di Matteo Renzi. Matteo Renzi krijgt nu ook het manteltje om van Matteo Renzi, rood, en u moet zich dus voorstellen. De kapperszaak is een, ja, wat je kan voorstellen bij een beetje ouderwetse Italiaanse kapperszaak. Flesjes met aftershave staan hier, mooie borstels op de toonbank naast de kraan. En De wasbak. Twee keer per week, Matteo Renzi. Twee keer per week? Twee keer per week? Ah, sí. Sì. Moltes? Moltes, sí. Sì, Perquè quando viene, se si tocca no? E poi qualche volta parliamo di calcio. Hij kwam hier wel twee keer in de week om zijn haar te laten knippen. En hij zegt dat was ook wel vaak om het over voetbal te hebben. Want we zijn alle twee ontzettende voetbalfans. De Fiorentino, yeah. no? Sí. Waarom was Renzi hier nou, of is Renzi hier altijd zo populair geweest? Wat is zijn aantrekkingskracht? hij heeft steeds ook grote meerderheid gekregen bij bij verkiezingen? Waardoor was dat? Sta do sempre molto bravo, colle persone. Capito? E tutto quello che bambini, persone di una certa età, lui si ferma, dialoga. En dat zijn kracht is dat het een man is die luistert. Nog eens een man die dicht bij de mensen staat. Een man die hier ook heel veel rondjes door de stad heen fietste, dagelijks. En dan stopte bij de mensen om met ze te gaan praten. Om te horen wat hun problemen zijn. We zijn allemaal van overtuigd dat datgene wat hij hier deed uiteindelijk ook in Italië zal herhalen. Het is een man, moet zich bij bedenken, die 24 uur per dag werkt. Die enorm bereid is om de handen uit de mouwen te steken. Dus we zijn hier eigenlijk uitgelaten, hier in Firenze... dat dezezelfde Matteo Renzi nu de premier van heel Italië wordt. Aan werklust zal het in ieder geval bij, niet bij hem liggen. Ik kijk even in de spiegel. Mijn haar is naar de zijkant gekampt. En het zit inderdaad nu echt als Matteo Renzi... En Tony zegt nog: "Dus zal zien wat er gebeurt als je zometeen meteen buiten komt. De mensen die zullen je omhelzen." Ah, hey, sa, forse esce fuori, Matteo, Matteo. <laughs> De kapper van Matteo Renzi, de nieuwe flamboyante Italiaanse premier. Rob Zoutberg die zocht hem op in Florence. Straks na half acht krijgt u de ontknoping. Daar zo in Sotsi. Want het is spannend voor Michelle Dekker en Nicoline Sauerbrei. Grote vraag is, halen zij de laatste zestien? We kunnen niet voorspellen hoe de financiële markt zich ontwikkelt...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 1 minuut over, half acht op Radio 1, tijd voor het NOS Journaal. Hier is Gert Kluk. De betogers op het onafhankelijkheidsplein in de Oekraïnse hoofdstad Kiev... willen hun verzet niet opgeven. Zouden vast aan hun eis dat president Yanukovych onmiddellijk opstapt. Pas dan willen ze het akkoord dat gisteren is gesloten accepteren. In de overeenkomst van de regering en de oppositie zijn afspraken gemaakt... over onder meer vervroegde verkiezingen... en het inperken van de macht van de president. Over het lot van Yanukovych bestaat nog veel onduidelijkheid. Er zijn geluiden dat hij per het vliegtuig is gestapt naar Garkov... de tweede stad van het land. Een bolwerk van Janukowitsch-aanhangers, maar dat bericht is niet bevestigd. De Noord-Koreaanse regering heeft fel uitgehaald naar de Verenigde Naties. In de verklaring stellen de Noord-Koreanen dat een kritisch rapport over de mensenrechten in het land vol staat met leugens en voorzinsels. Volgens de VN maakt Noord-Korea zich op grote schaal schuldig aan ernstige schending van de mensenrechten. Pyongyang stelt dat het rapport is ingefluisterd door de Verenigde Staten.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 In de loop van de dag zien we een aantal buien afnemen... en komt er steeds meer ruimte voor de zon. Vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden. De temperatuur loopt dan uit een van zo'n 8 graden op de Waddeneilanden... tot plaatselijk 10 graden in het zuiden van het land. De wind waait uit het zuidwesten en die waait stevig. In het binnenland matig windkracht 3 tot 4, zee windkracht 5 tot 6. Morgen krijgen we droog weer. Er zijn wel sluierwolken, maar de zon schijnt ook geregeld... en de temperatuur die boekt een paar graden winst... Plaatselijk wordt het 12 graden, vooral in het zuiden en oosten van het land. Maandag wordt het nog warmer, dan kan het plaatselijk zelfs 14 graden worden. Er is veel geld ingepompt en ze hopen een geduchte concurrent te worden van de Alpen. Sotsi maakt zich op voor de periode na de Olympische Spelen. En we houden ondertussen ons hart vast. Nicolien Zouwerbrei en Michelle Dekker, ze zitten op de WIP. We horen zo van Edwin Cornelis of ze bij die laatste 16 zitten.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 Gaan ja, we naar Sotsi, want daar zijn die kwalificaties bezig... voor de slalom van het snowboarden. Nicolien Sauerbreij, Michelle Dekkers, ze proberen zich te plaatsen voor de achtste finales. Edwin Cornelissen, ze stonden zes en zeven... toen we jou uh, de laatste keer spraken. Is het gelukt, een plek bij de eerste zestien? Nee, ik hoop dat je hard nog vast hebt, bed, Maar ja. uh, het is slecht nieuws, want uh, ze Ai. zijn allebei niet... door de kwalificatie heen gekomen... Michelle Dekker eindigde als negentiende in totaal. Uh, Nicole Saubrein als twintigste. En uh, ja, een plek bij de top 16 was uh, vereist om door te gaan naar die knock fase. En dan begint het toernooi pas echt. Zover zijn ze dus niet eens gekomen. Voor Michelle Dekker is het niet weer echt een schande. Meisje 17 Maakt haar eerste Olympische Spelen mee. Had er eigenlijk helemaal niet uh, rekening mee gehouden dat ze überhaupt naar Sochi zou gaan. Dus het was al een flinke bonus voor haar. Dus allemaal ervaring die ze mee neemt naar uh, de volgende Spelen in Korea. Voor haar dus geen probleem. Maar Nicole Saubrein, ja, dit is haar laatste kunstje en heeft de afscheid van uh, de topsport, heeft ze al aangekondigd. Uh, op de Reuzenslalom uh, ging het al mis. Daar wist hij in ieder geval de achtste finales om wel te bereiken. Maar daarin werd ze uitgeschakeld op vijfhonderdste van een seconde. En uh, hier dus de kwalificatie niet eens overleefd. Nou kan je zeggen, de reuzeslalom, dat is misschien de specialiteit van Nicoline Sauerbrei. Aan de andere kant, ze heeft op een WK ook wel zijn medaille op deze parallelslalom gehaald. Dus uh, wat dat betreft uh, was er toch wel wat mogelijk. Maar goed, ja, het was misschien een beetje in het seizoen van Nicoline Sauerbrei niet goed gepresteerd en uh, dat geldt dus ook voor... Uh, op Deze Olympische Spelen laat zien. Ja, en scheelde het veel, of uh, moeten we met opgeheven hoofd zeggen van nou ja, het verschil met plek 16 was erg groot? Nou ja, het is in ieder geval zo dat ze, uh, dat, dat, dat ze er wel de nodige voorbij heeft uh, zien komen. Hè. Het was ook niet zo dat ze uh, op het randje 17e werd. Uh, de, Ja, de, de precieze tijdsverschillen die heb ik hier niet gezien. Want ik moet eerlijk zeggen, waar wij staan, waar we de interviews moeten doen... daar heb je niet een heel goed overzicht uh, over de scores en de tijden. Maar uh, ja, het feit dat je dan uh, 19 en 20 wordt, wordt... Ja, dan val je toch wel uh, vrij ruim natuurlijk ook buiten de boot. En uh, ja, dat, dat is zuur voor Nicolien want Breivand heeft natuurlijk gehoopt om hier een mooie slotpunt te zetten. En uh, dat is niet gelukt. Dus uh, dat, dat, dat is jammer voor haar. Aan de andere kant, ze liet van de week die uh, mooie gouden ring al zien. Van, uh, gemaakt van het goud van haar, uh, van haar gouden medaille van Vancouver. Misschien moeten ze het daar maar aan vasthouden. Die heeft ze in de pocket en die neemt niemand daar meer af. Nooit meer. Edwin, dankjewel voor je verslag uit uh, Sotsi. Dat was dus de kwalificatie. Slalom snowboarden hebben we dus net niet gered. Het is zeven minuten over half acht. Ontwikkeling in Oekraïne die gaat snel. Na het akkoord van gisteren komt het nu aan op de uitvoering. Er komt een overgangsregering. De president krijgt minder macht, maar lang niet iedereen is er gelukkig mee. Ook in Rusland wordt er met argusogen naar gekeken. En daar gaan we over praten met Rusland-deskundige Helga Salomon. Goedemorgen. Goedemorgen. Poetin heeft gisteren, hebben wij begrepen, getelefoneerd met uh, Obama. En verder laat de Russische president zich niet echt over die situatie uh, uit. Hij is met de Olympische Spelen, waar we het net over mm -hmm. hadden, uh, vooral uh, bezig. Maar enig idee van hoe hij er tegenaan kijkt? Nou, ik denk ten eerste dat die man woedend is, want hij... Meende misschien toch de boel onder controle te hebben. Ja. Uh, bij de openingsceremonie, de eerste dag, had hij niet alleen een ontmoeting met Rutte, maar ook met Janukovic, de president van de Oekraïne. En ik denk dat, toen toch, uh, dat, toen, dat hij toen toch heeft gezegd. gooi de beuk erin. Hè, want je moet kosten wat het kost te winnen. Dat scenario is voor Poetin helemaal fout gegaan. Niet alleen gingen de protesten door. maar er is nu ook nog eens een akkoord met medewerking van de EU. wat zijn grootste nachtmerrie is. Namelijk dat de Oekraïne met de EU in zee gaat. Ja, maar, is, maar bij dat akkoord nou, trouwens, als ik even mag onderbreken. Tuurlijk. zat ook een Russische onderhandelaar. Die heeft weliswaar uiteindelijk niet meegetekend. maar ze zaten er wel bij. Ja. Ja, nou, nog één ding. Poetin was wel in Moskou gisteren. Hij heeft een, uh, een vergadering gehouden van de Veiligheidsraad. Dus alle, alle hoofden van de veiligheidsdiensten, machtsministeries. Maar hij treedt niet op de voorgrond. Hij is dus wel bezig op de achtergrond. Um, het punt is, uh, die Lukin, hè, de vertegenwoordiger die Poetin naar de Oekraïne heeft gestuurd... die heeft zich heel erg op de vlakte gehouden. Hè. Die heeft gezegd, uh, ze moesten natuurlijk wel zeggen in Rusland op de Russische tv... Van, er is een akkoord met medewerking van de EU... maar daar liet deze Vladimir Lukin meteen volgen van... we ondertekenen nog niet, want we willen eerst wel eens horen... wie hier de verantwoordelijkheid heeft en wie de problemen gaat oplossen. En dan doelen de Russen met name op de extreme groepen waar zij zich op focussen... die nog steeds uh, op straat zijn met hun barricades. Ja, maar wat gaan de Russen dan doen? Kijken ze dus eventjes de kat uit de boom? Ik denk dat ze tijd rekken he, door te zeggen... dat ze natuurlijk het akkoord, he, dat moeten ze toch voordoen... alsof ze het een goede zaak vinden. Lukin is er geweest, maar hij ondertekent niet. Kortom, de boel ligt nu stil voor de Russen. Ze hebben even tijd. En die tijd heeft Poetin nodig om zich, zeg maar... Uh, om in het uh, de conflicttaal te te blijven te hergroeperen. Uh -huh. Dus ik denk dat uh, vanaf maandag dat we toch wel zou je denken dan moeten we toch iets van Poetin gaan horen. Maar op dit moment is de of ik hoor dat u iets nog vragen volgens nee, mij. Nee nee, ik, ik haal de adem misschien wat te, te diep, maar goed dan maak ik van de gelegenheid uh, gebruik. Want ze hebben wel de sleutel in handen, de Russen. Uh, de Russen. Uh, nou ja, op dit moment ligt het, is net, een, uh, het is net een voetbalwedstrijd. De bal ligt nu bij Europa. Maar het punt is natuurlijk dat um, wat de Russen zeggen... het beeld dat de Russen schetsen is van... ja, er is een akkoord, maar zijn de problemen daarmee opgelost? Want kijken, dat laten zien op tv... die extremisten hebben nog steeds het heft in handen. Ze laten branden zien en ze hebben natuurlijk ook een punt... want die extremisten zijn niet akkoord. Maar het punt is wat Rusland zegt te bieden tussen de regels door, is stabiliteit. Dus ze laten gewone burgers zien... die voor de yeah. rij staan in de winkel... en die zeggen, er is hier niks te koop. Geen suiker, geen zout. En hun boodschap is inderdaad... wij kunnen stabiliteit bieden. En daar hebben ze natuurlijk in zekere zin een punt... omdat de EU is nog steeds niet met geld over de brug gekomen. En de Russen wilden wel geld geven. Precies. De Russen hebben 15 miljard dollar toegezegd... waarvan nog niet... Uh, zeker niet alles is uitbetaald. Sterker nog, de laatste tranche hebben ze gezegd... Die betalen wij nog niet uit. Dus ze proberen Janukovic aan het touwtje te houden. Maar Poetin heeft al eerder gezegd... ongeacht wie er aan de macht is, dat geld betalen wij uit. Dat zei hij natuurlijk met vooruitziende blik. Want hij had natuurlijk ook in zijn achterhoofd... dat Janukovic wel eens kon verdwijnen. Kortom, uh, Rusland zal alles doen... om toch de Oekraïne aan zijn zijde te houden. En is er een akkoord mogelijk? Is er een oplossing mogelijk, zo moet ik het vragen... zonder dat de Russen uh, daarmee instemmen? Ik denk dat het heel moeilijk wordt, hè? want de EU heeft het ook gezegd. Rusland moet instemmen, dus uh, look in was er ook. Maar dat ondertekenen of dat nou direct snel gaat gebeuren, dat weet ik niet. Uh, dus ik denk dat, uh, dat Rusland op de achtergrond wat ze nu al doen... toch de boel zal blijven opjutten. En toch zal proberen de Oekraïners de opinie nou Russische kansen te krijgen. En op Jutte, u had het net even over de beelden... Inderdaad, die in Rusland te zien zijn. Aha. Moet ik op Jutte ook zo verstaan... dat ze daadwerkelijk ook actief zijn? Nou, ze zijn natuurlijk al lang actief met, uh, met veiligheidsadviseurs... maar dat zien wij niet. Hè. Dat zit in de sfeer van de inlichtingendiensten. Er zijn onherroepelijke Russische uh, vertegenwoordigers... van de veiligheidsdiensten die de, die de Oekraïners adviseren. Ze zullen op de achtergrond blijven, want ze weten heel goed... dat de Oekraïners natuurlijk uh, ja, toch in grote getalen tegen Janukovic zijn. Dus als er geweld van de Russen bijkomt... Ja, dan werkt dat niet in Poetins voordeel. Wat je wel ziet mm -hmm. gisteren... Uh, dat de, de lijn van de Russen is... er is een staatsgreep gaande in de Oekraïne... met behulp van de westerse machten. Gisteren werd dat nog yeah. eens in de versnelling gezet... en werd gemeld... Uh, de Oekraïnse veiligheidsdiensten hebben ontdekt... dat uh, oppositieleden van verschil niveau... in het geheim onderhandelen met westerse landen over het opsplitsen van de Oekraïne. Dat is dus de lijn die Rusland kiest. Ze ja. proberen de Oekraïners te zeggen... wil je dat je land bijeen blijft? Wil je dat het stabiel blijft? Kom naar ons. Kie Precies. Naar Precies. Ons. Ja. Ik dank u wel. Het worden spannende tijden. Dat denk Halenmond. ik ook. Geen dank. U wel. dank. Dag. Dag. Dag. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Op de zaterdagochtend vaste prik rond deze tijd. Dan nemen we even het voetbal van het weekend door. Dan doen we dit keer met verslaggever Arman Afsaroglu. Goedemorgen Arman. Goedemorgen. Ja, gisterenavond wedstrijd ADO tegen Goethe Eagles. ADO won 3-2. Henk Frezer, de nieuwe man na, de van, na het ontslag van de vorige trainer. Kan je nu spreken van het Henk Frezer-effect... Ja, het is nog wat vroeg misschien. Maar in Den Haag zullen ze vast wel van zo'n effect spreken. Want het is ook wel heel knap wat die Frezer doet. Drie wedstrijden geleden nam hij het over van Steijn. Toen stond Aro nog helemaal onderaan. En in drie wedstrijden heeft de ploeg nu zeven punten gehaald. En nu staan ze opeens dertiende. Dus zijn ze toch vijf plaatsen gestegen. En Fraser, die, die doet niet zo moeilijk. Die zegt gewoon: nou ja, Wij staan onderaan. Dus wij gaan verdedigend spelen. Ook in eigen huis. We gaan niet vol op de aanval. We spelen afwachtend. En hopelijk levert dat dan punten op. En gisteren kwam Aro zo vroeg op voorsprong in de wedstrijd. Na een kwartier stond het al 2-0 dat ze dat eigenlijk niet meer uit handen gaven. En dus wonnen ze met 3-2 van Go Ahead. Dat vijf plaatsen hoger stond dan ADO. ja uh, En misschien kunnen ze uiteindelijk nog Europees voetbal halen. Zo gek is de competitie ja, dit altijd, jaar. Altijd. Ja, altijd. Precies. Precies. De kop van de ranglijst. Dit is onderin, he, waar ADO dus goede zaken heeft gedaan. De kop van de ranglijst. Uh, Ajax moet tegen AZ. AZ heeft een goed Europees avontuur achter de rug. Over dat van Ajax moeten we het geloof ik niet meer hebben. Maar uh, nee, kan nee. AZ bijvoorbeeld daarvan profiteren? Want kijk, als we spelen zoals Salzburg. Uh, lekker vroeg druk zetten. En die jongens gek maken, dan kunnen ze daar ook overheen valsen. Ja, dat klopt. Een advocaat heeft ook gezegd in de persconferentie... dat hij erover na zou gaan denken of AZ dat ook moet gaan proberen. Maar daar moet je wel gelijk bij zeggen dat wat Salzburg deed... dat heel weinig clubs dat maar kunnen. En ik denk dat zelfs geen enkele club in Nederland dat kan. Want Salzburg zette zo vroeg druk op de verdedigers van Ajax... en hield dat de hele wedstrijd eigenlijk vol. Dat Ajax dat positiespel van achteruit vroeg beginnen met de opbouw... rustig naar voren spelen, veel de bal rondtikken... Daar kwamen ze helemaal niet aan te pas. En het bleek wel dat dat de juiste manier is om het spel van Ajax te ontregelen. Dus ik denk dat elke trainer dat wel zou willen. In de Divisie, maar ik denk dat geen enkele ploeg het zou kunnen. Maar goed, als AZ het kan, als het in staat is dat te doen. Dan denk ik dat Ajax het zondag ook wel eens lastig zou kunnen krijgen tegen AZ. En AZ heeft natuurlijk een goed Europa-weekend uh, midweekse wedstrijd achter de rug. Want die wonnen uit Precies. van Sloban-Liberes met 1-0. Ja. En uh, ondertussen kijken we ook naar het andere veld. Want uh, Ajax en AZ spelen tegen elkaar. Maar Twente neemt het ook op tegen Feyenoord. En als Feyenoord wint, dan is het een serieuze kandidaat voor de titel. Ja, precies. Dat is misschien nog wel de belangrijkste en interessantste wedstrijd van het weekend. En dan vooral voor Feyenoord. Want Feyenoord staat nu zeven punten achter op Ajax. staat nu derde. Dus als Feyenoord verliest van Twente, of als het niet wint zelfs... dan zou je al bijna kunnen zeggen dat Feyenoord is uitgeschakeld voor de titel. En Feyenoord speelt volgende week ook nog eens tegen Ajax. Dus dat zijn twee hele belangrijke weken. Want stel nou dat Feyenoord twee keer wint... Van Twente en van Ajax. Dan zijn ze op pees tweede met maar vier punten achterstand. Op de Amsterdammers. Terwijl Twente die zal willen proberen nu het gat met Ajax te beperken. Die staan vier punten achter de Amsterdammers. En die doen nog volop mee om de titel. Dus nou ja, het is wel een interessante wedstrijd denk ik in Enschede. Want Feyenoord zal echt moeten. En ik denk dat Twente al best blij zal zijn met een gelijkspel. Ja. Welke wedstrijd ga jij verslaan voor langs de lijn? Ik zit vanavond bij uh, Pax Wolle Hieracles. En dan. Uh, nou ja, Pax Wolle moet wat goed maken, want die verloren vorige week van Kampbuur. Dus ik denk dat die in eigen huis wel even willen laten zien dat ze niet zo slecht zijn als vorige week in elk geval. Goed, naar Zwolle toe. Allemaal, dankjewel. Hé, hey, dit is Adel. Dat klinkt echt als Adel. Rider's Rain? Ja, het is Rider's Rain. Who wants to be Rider's right? Rain is better? When something is wrong. You get excited money.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 Won't be making up I've cried my heart out And now I've had enough oh, love, love, love, Who wants to be right in the high When you just crumble back on down You give up every. was dat. Het is 10 minuten voor acht. De Olympische winterspelen met Sochi. Een modderig dal met houten huizen werd in een paar jaar tijd omgetoverd... tot een modern skioord met duizenden hotelkamers. Het is een van die vele gigantische investeringen in Sochi. Het wintersportgebied van de Olympische pistes. Voor veel Olympische bouwwerken zijn er nog geen toekomstplannen. Maar het skigebied heeft hij wel. Het wil namelijk concurreren met de Alpen. Maar ja, gaat dat ook lukken? De reportage is van Matthijs van de Wiel. Hallo, lieve vrienden. We zijn blij om u te verwelkomen bij het Rosa Hotar Resort. dat is het beste mountain resort in Rusland, niet zonder een reden. Een spiekertje op de brug over het riviertje vertelt het verhaal van Rosa Gutor. Op beide oevers staat een rij splinternieuwe hotels van zes verdiepingen. In retro stel, inclusief een Amsterdamse trapgevel en een kopie van het treinstation van Sochi, beneden. Naast de brug vertrekken drie skiliften naar de veel hoger gelegen pistes. Er is geen dalafdaling. De smaak is Russisch, maar de liften zijn Oostenrijks, De 452 sneeuwkanonnen zijn Amerikaans. En de manager is een Fransman. Jean-Marc Farini, hij werkt voor het bedrijf dat ook alle grote Franse. In octobre 2010, ik débarqué hier hij maakte zich grote zorgen, vertelt hij, toen hij hier drie jaar geleden aankwam. Er was één lift. Russen gingen liever naar de Alpen. Hoe kon dit ooit iets worden? Maar er zit enorme groei in de Russische skimarkt. 15 procent per jaar. In de Alpen is dat ondenkbaar. Daar is de markt verzadigd. De middenklasse van Rusland begint nu pas met skiën. En dit is het eerste echt moderne resort. En dan is er nog de Turkse markt. 1 miljoen potentiële skiers op een uur vliegen. En ze sluiten zelfs klanten uit West-Europa niet uit. Maar dan moeten er moeten wel eerst betere vluchten komen en het visumprobleem moet worden opgelost. En espérons-le, de simplificatie van het proces van visa. Op de promenade langs de oever van het bergriviertje staan kraampjes... waarop houtskool wordt gekookt, muziekje erbij... en daar flaneren de rijke Russische toeristen in de zon... met bondjassen en met de duurste skikleding aan. Russische skiers die nu nog naar het buitenland gaan voor een wintersport. Ik ben naar Zwitserland en Frans. Ik in de US. Ik ben in de Franse Alpen. Blizzark, Chamonix... Ze zijn een belangrijke inkomstenbron geworden. Vooral voor de chique skioorden in de Alpen. En de vraag is, gaan ze in de toekomst hier op wintersportvakantie... In plaats van in Zwitserland en in Frankrijk. Het is wel indrukwekkend wat er is neergezet. Uh, uh, het <laughs> probleem is wel dat het seizoen kort is. Uh, en hij maakt zich zorgen om de sneeuw vanwege het klimaat. En de bergen zijn niet zo hoog. Well, I was more, Zij had meer verwacht. Ik kan zeggen dat het goed is, decent. Ze hebben hun best gedaan, something. maar ze heeft toch liever de westerse skioorden. Ik like more in Europa en I like more in, like in Amerika. Althans, I'm sorry. And, uh... En het is best duur. Hij verwacht dat het te duur is voor die middenklasse. De kamers en restaurants zijn niet eens goedkoper dan in de Alpen. Daar krijg je meer waar voor je geld. Het is leuk voor een weekend. Leuk voor één of twee keer. Maar deze Russische skiers hebben toch liever Courchevel in Zermot. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht is Katrien Straatman. Medische specialisten komen met een lijst van behandelingen... die niet effectief zijn, dat schrijft de Volkskrant. Op deze beter-niet-doen-lijst staan behandelingen... waarvoor onvoldoende bewijs bestaat dat ze helpen. Gaat het bijvoorbeeld over de behandeling van een gescheurde achillespees... of een chronische bijholteontsteking? De lijst moet antwoord geven op de vraag of je beter kunt opereren... of eerder af moet wachten en medicijnen moet geven. Specialisten volgen het voorbeeld van buitenlandse collega's... die ook zijn begonnen met een evaluatie van medische behandelingen. Henk Bleker gaat in De Telegraaf in op de situatie bij de zeehondencrash in Pieterburen... waar hij deze week werd aangesteld als bestuurder. De oud-staatssecretaris had er gisteren zijn eerste oriënterende werkdag. Onenigheid over de duur van de opvang dreigt tot een breuk te leiden met oprichter Leni het hart. Bleker zegt er alles aan te willen doen om dat te voorkomen. Komende tijd wil Bleker de nieuwe richtlijnen voor opvang samen met de medewerkers verder uitwerken. In het Belgische Eeklo, tussen Gent en Brugge is dat... houdt een stel koeien de aanleg van een bedrijventerrein tegen. De geplande toegangsweg blokkeert namelijk de route tussen de stallen en de wei. De Belgische Raad van State oordeelt nu... dat er eerst een oplossing voor dit mobiliteitsprobleem gevonden moet worden. Gedacht wordt aan de aanleg van een tunnel. Maar dat ziet de burgemeester van Eeklo niet zitten. Dat zegt hij bij de VRT. Ga je met publieke middelen een koetunnel aanleggen die geschat wordt op 600 euro... en die eigenlijk maar batig kan zijn voor één landbouwer... om een oplossing te geven aan een oversteekprobleem van een paar koeien. Ook de veehouder zelf heeft geen voorkeur voor een tunnel. Hij ziet liever dat de weg naar het nieuwe bedrijventerrein wordt verlegd. Kiezers hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen... keuze uit zeker 194 homo's, lesbiennes en transgenders. Dat meldt het AD op gezag van Gay Votes. Dat is roze kieswijzer. Op de website vinden kiezers roze standpunten en roze kandidaten... die meedoen aan de verkiezingen op 19 maart. Het best vertegenwoordigd zijn Rotterdam, Den Haag... Maastricht. Volgens de krant blijkt uit onderzoek dat bij twee derde van de homo's en lesbiennes... homo standpunten een rol spelen bij de keuze in het stemhokje. En dan MVV-speler Sjoerd Winkens. Die heeft gisteravond na de wedstrijd tegen FC Volendam aangifte gedaan... tegen een supporter van die club. Volgens RTV Noord-Holland draaide de man door... toen MVV in de slotfase met 0-1 wist te winnen. Supporter holde het veld in en gaf Sjoerd Winkens een klap in zijn gezicht. Voetballer is met een bloedende hoofdwond richting de kleedkamer gegaan.